Boekraad met het nws In Rusland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de in hun ogen oneerlijke gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende oppositiekandidaten mogen niet meedoen of zijn vastgezet. De grootste betoging was in Moskou. Daar waren volgens de organisatie 60.000 mensen op de been. De politie, die veel mensen had ingezet, hield het op 20.000. In tegenstelling tot vergelijkbare demonstraties van de afgelopen twee zaterdagen was deze wel toegestaan door de autoriteiten. Toch werden opnieuw een paar honderd betogers aangehouden. Zij gingen na het officiële protest door op een plek waar dat niet was toegestaan. Bij een aanrijding tussen twee auto's in het Noord-Brabantse achtmaal is een dode gevallen. Ook raakten zes inzittenden gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. In het huis van de man die een aanslag pleegde op een moskee bij Oslo... is de afgelopen avond een dode vrouw gevonden... Ze was een familielid van de man die eerder op de dag gelovigen in een al noor moskee aanviel. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De schutter werd overmeesterd door één of meerdere moskeegangers. De aanslagpleger is een witte man van een jaar of twintig die twee geweren en een pistool bij zich had. Hij droeg een kogelwerend vest en een helm en heeft volgens de Noorse politie alleen gehandeld. Patiënten die voor, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek opkrijgen, hebben minder versla zware verslavende pijnstillers nodig. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens hen is het gunstige effect groter dan gedacht. Ze willen nu gaan bekijken welke soort muziek het beste werkt. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat het gunstige effect bij heavy metal muziek niet optreedt. Het weer. Vannacht neemt de wind langzaam af. Het is wisselend, wisselend bewolkt met minima rond 14 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het nagenoeg droog. Alleen in het noorden valt mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren.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 Daniel. Every week, new music from around the world. Listening to Hernan Catania in the mix.